Studenten in Groningen, Leeuwarden en Assen hoeven morgen toch geen tentamens te doen. Die worden uitgesteld omdat er ijzel wordt verwacht. Tientallen basisscholen en middelbare scholen gaan later open, waarschijnlijk om een uur of twaalf. Er rijden morgenochtend ook geen bussen van Q-bus. Arriva gaat het wel proberen. De demonstraties in Iran worden op de voet gevolgd door de Israëlische premier Netanyahu. Die hoopt dat het Iraanse volk het regime onver zal werpen. De hele wereld gunst ze dat, zegt hij. Bij de demonstraties vallen veel doden. Het zijn er nu al zeker 500, zegt de mensenrechtenorganisatie. Engeland gaat een nieuwe lange afstandsraket bouwen speciaal voor Oekraïne... De regering zegt dat de aanbesteding is gestart en ze noemt het project Nightfall. De raket moet meer dan 500 kilometer ver komen. Oekraïne zelf produceert ook raketten, onder andere eentje die 3000 kilometer kan vliegen. In het hele land is volop geschaatst op natuurijs. Op ijsbanen was het druk en hier en daar gingen ook mensen de plassen op. Bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Er was gewaarschuwd om het niet te doen, maar volgens de schaatsers was het prima ijs. In Groningen en Weesp zijn een paar mensen erdoor gezakt. Vanochtend en morgenochtend kan het glad zijn door ijzel. Vanaf 11 uur geeft het KNMI code oranje. En het advies is, ga niet de weg op. Verder is het morgen bewolkt, met af en toe regen. En in de middag is het 3 tot 8 graden. Dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Bijna twee minuten over 10. Je hoort het net in het nieuws, het wordt glad. Dus kijk uit als je de weg op moet. Beter nog, doe het gewoon niet. Um, er gebeurt nu in ieder geval weinig op de weg. Geen vertragingen, ook geen flitscontroles. Mocht je toch nog iets zien wat erop lijkt, geef het door via de Flitsmeister-app. Dankjewel.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 de vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Martijn en ja Graaf. Hey, zometeen Alesso en Becky Hilbert Surrender. Nate Smith hoor je met After Midnight. Maar eerst de je Dean, met Man I Needs. Radio 538. Dat is me, dat is me. Dat is me. en morgenochtend spek en spek glad. Er wordt aan alle kanten aangeraden om de weg niet op te gaan... als het echt niet anders hoeft. Uh, maar er zijn natuurlijk wel helden en heldinnen die dat wel doen... om ervoor te zorgen dat we, mocht het echt moeten... wel enigszins de weg op kunnen. Nick bijvoorbeeld die app ga niet de weg op is het advies... maar wij gaan gewoon weer een rondje slash nachtje. Ja, je bent een held, jongen. En ik kreeg ook een appje van Marco, die heb ik even gebeld. Marco, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ik zie dat je appje binnenkomen en ik vond het zo'n belangrijk bericht... dat ik denk, ik bel hem even op, want uh, hier is wat context bij nodig, denk ik. Want ben jij zelf strooier, of niet? Uh, ik strooi, ja. Dat klopt. Oké, okay, en jij zegt, uh, jij zegt in de app net... rij voorzichtig, haal strooiwagens niet in... en pas je uh, snelheid aan zodra de neerslag valt. Want ondanks het strooien kan het nog steeds even glad zijn. Succes, andere strooiers. Dat is super mooi dat je dat zegt. Maar maak je het vaak mee dan dat er even mensen... nog even voor jouw vrachtwagen langs uh, schieten dan? Ja, ik rij zelf niet op een vrachtwagen op het moment. Vandaag rij ik op de stint. Oké. De stint is dan een fiets. Nou ja, de stint bekend van. Ja, iets wat vervelend verhaal, dat klopt. Maar je helemaal niet die ook strooie stints hebt, joh. Ja, ja, ja, Dat doen we vooral ook bij bedrijven en dergelijke. En goedpaden en bruggetjes waar strooiwagens net niet bij kunnen komen. Ja, ja. En uh, die strooien met pins. En de vrachtwagens die uh, op de snelwegen die worden heel vaak ingehaald. En dat is, uh, ja, op dat moment uh, is die plek nog niet gestrooid. Nee. En dat is niet handig. Nee, het lijkt me ook behoorlijk gevaarlijk als je dat doet, toch? Ja, Oké. Okay. Hey, ik vind jullie, uh, jullie strooiers zouden echt een beetje... Een tijdje terug met corona hadden allemaal van die vitale beroepen, weet je wel. Dat Radio radio, is ook onder. Vraag mij niet waarom. Maar goed, ik heb, kreeg zo'n briefje. <lacht> maar ik vind eigenlijk dat nu, in deze omstandigheden... strooiers ook moeten worden uitgeroepen tot vitaal beroep. Zou mooi zijn, hè? Hey, uh, moet je nog verder met je stint, of niet? Nee, het laatste, het laatste bedrijf... en dan nog een stukje, stukje uh, fietspad nog doen... en dan uh, ben ik klaar voor vanavond. Alleen, uh, er zijn natuurlijk veel meer strooien... in het hele land uh, bezig op dit moment. Ja. En, uh, ja, die zijn veel langer bezig... dan tot ik op dit moment ben. Vandaag ging het heel soepel, lekker snel. Alles zat mee, dus dan, uh, ja, dan ben je iets sneller klaar. Terecht. Dat is fijn, ja. Dat klopt. Nou, laten we dan bij deze even het moment pakken... om alle strooien van Nederland die op dit moment... kaart bezig zijn even een hart om de te steken. En... Uh, onze dankbaarheid uit te spreken, dat vooral. Fijn, dankjewel. Alsjeblieft Marco, dankjewel dat je even appte en ja, tof dat je luistert. Uiteraard. Succes nog eventjes hè, hoi hoi. Dankjewel, fijn fijnavond. Hoi. Ja, alle helden en heldinnen op een strooiwagen van strooi stint. Deze is voor jullie, After Midnight, Nate Smith op 538. Sailgates go down, solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. I throw it down on it Outside of any map dot town Yeah, buddy, you can count Uitgeacht. Ik zeg niet dat het wetenschappelijk uh, echt heel veel hout snijdt. Het is alleen wel vrij toevallig. Stel dat jij muziek maakt en je zoekt een titel voor je track die je uit gaat brengen, dan is het misschien handig als je die track gewoon Stay noemt. Want er worden aan de lopende band hits afgeleverd met die titel. Bijvoorbeeldjes, de Roy en Justin Bieber bijvoorbeeld. Stay. Behoorlijk grote hit. Op deze. Kensington met stee. Ook een behoorlijk grote hit. En Chris Goss Amsterdam en Sera... die deden de truc ook ooit een keer. Nogmaals, ik denk niet dat ik er een wetenschappelijk diploma mee behaal. Maar het is wel toevallig, toch... Iemand die dacht: weet je, ik heb dit lijstje ook gezien. Ik denk dat ik ook eens een liedje uit kan brengen met die titel. Is Miles Smith. En ook deze is hard op weg om een monsterhit te worden. Stay if you wanna dance, hoor je nu op radio 538. if you dance, my hand, take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 Dan met Ina samen, Queen of My Castle, op Radio 538. David Guetta en Sia komen eraan. Beautiful people. En ook Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. Sorry. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Heerschop.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 Martijn Zo, so, Morgan Wallen en Taylor Gray Zometeen, maar my is David Guetta en Sia. Beautiful people. 0538. If you only wanna act like lovers do Till night too And sometimes in the morning Go back to being smart, you never knew Caitlin Aragon. I run. Jouw hits. Jouw 538. Denk ik, het zal eerder schaatsen zijn. De 538 ochtend. ...zit op baan in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar goed, de Ochtendrun is pas 14 maart. Ik ga ervan uit dat het dan wel een zonnetje staat. Dus dat je je schaatsen thuis kunt laten... ...en gewoon je hardloopschoenen mee kunt nemen. En tenminste lekker meedoet aan de 538 Ochtendrun 2026. De derde editie wordt georganiseerd door Team Show ...door Timberik, Niels en team. Daar gaan we weer met z'n allen, althans dat hoop ik... ...5,38 kilometer hardlopen. Samen met andere luisteraars, met PM'ers en met de 5, 30, 30 djs En neem het ons aan. Ik spreek even namens mijn collega's. Onze haal je wel in. Maar dat doen we natuurlijk om geld in te zamelen... voor het Prinses Maxima Centrum. Wat onderzoek doet tegen kinderkanker. En onderzoek gaat naar, naar betere behandelmethodes. Ze hebben betere machines nodig. Eigenlijk kan alles daar wel een upgrade krijgen. Wat wil je met zo'n doel? Dus daar gaan we geld voor inzamelen. En als je mee zou willen doen, heel graag, heel tof, heel vet. Wil je weten hoe het allemaal werkt? En wat je kunt doen om mee te doen? Kijk even op 538.nl slash run. 538.nl slash run. Daar kun je zien hoe je aan kaarten komt om mee te doen. Wat je kunt doen om geld in te zamelen. En als je niet wil rennen, kun je ook op andere manieren bijdragen. Dat staat allemaal uitgelegd daar. 538.nl/slash run. En zet hem vast in je agenda. 14 maart 2026, Olympisch Stadion Amsterdam. Teddy swims en uh, Tones en I gaat draaien. Gone, gone, gone. Komt eraan. Eerst Nelly Furtado en Timbaland. Promiscuous op 538. How you doing, young lady? feeling that you give really drives me crazy.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 Don't get mad, don't get me. Hey, don't be mad, don't get me. <laughs> don't get mad, don't be me. Wait, wait, wait. Mm -hmm. I don't mean no harm. I can see you on my t shirt on. I can see you with nothing on. Feeling on me we bring on. Don't don't that on. Bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freaky shit to say, don't say. I'm trying to get inside of your brain. See if you can work with the way you say. It's okay, like, it's alright. I got something that you don't like. Is it the truth that are you talking trash? The He likes to match. Is aan de 538 app, er komen al de hele tijd door berichten binnen, maar soms een beetje zonder context. Jurgen, goedenavond. goedenavond. Hallo, met Martijn spreek van 538. Jij hebt uh, het woord OnlyFans Creator naar mij. Ja, dat klopt. In welk verband? Uh, op zoek naar de mystery. Uh, ah, dat Baruch. dacht ik al, dat dacht ik al. Oké. Okay. Het is alleen zo dat we dat uh, door de week overdag spelen tijdens de kantooruren. Oh, okay. Maar inderdaad, het is een nieuw spel op 5D8. Tijdens de werkdag van 5D8 moeten we op zoek naar de mystery medewerker. Die heeft een beroep dat wordt cryptisch omschreven. Dan mag je vragen stellen om het te achterhalen. En hoe langer het duurt voor het geraden wordt, hoe hoger het bedrag wordt wat je kunt winnen. Maar jij dacht, Olie oh, Maar dat spelen we morgenochtend weer. Oh, dat is prima. Dus als je dan weer op dezelfde plek terugkomt als waar je nu bent, dan kun je meespelen. Dat gaan we doen. En wie weet is het Onlyfans creator, maar ik weet het niet zeker. Oké. Okay. Oké okay, man, Dank fijne ui. avond hè. Hoi hoi. Hallo. Dit is 538 met de uh, Effort Jack en Adel Black zo meteen met In My World. En dit is Kensington met Riddles. Stay weekend. Jouw 538. I had a dream, I was standing. Falling in love. Zometeen een quiz over het weekend. Weekend drie. Drie vragen over afgelopen weekend. Als je de derde vraag goed hebt, dan win dan je de prijzen. Je kon je aanmelden via de app door drie te appen. Of het woord drie, Dan mag allebei. En wie weet speel je zometeen wel mee. Maak je kans op prijzen. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen vier uur s middags en negen uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.